Bij een ontploffing van een barbecue op het strand van Scheveningen is vanmiddag een man zwaar gewond geraakt. Drie mensen raakten lichtgewond. Het ging mis bij een Caribisch festival. De barbecue ontplofte toen een medewerker hem wilde bijvullen met een brandbare stof. De Iraanse rapper die uitgroeide tot een symbool van de protestgolf in het land in 2022 lijkt voorlopig toch niet te worden geëxecuteerd. Hij kreeg de doodstraf, maar volgens een advocaat heeft het hoge rechtshof van Iran zijn straf voorlopig geschrapt. Of de rapper nu een andere straf krijgt is niet duidelijk. Op het EK voetbal is georgië tsjechië geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Georgië kwam kort voor rust op voorsprong toen voormalig Ajaxid Mikautadze een penalty benutte naar Hens van Ranac. Die maakte in de eerste wedstrijd van Tsjechië ook al een eigen doelpunt. De gelijkmaker volgde een half uur voor tijd na een hoekschop. Door het gelijkspel hebben zowel Georgië als Tsjechië nog kans om de volgende ronde te halen. Bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje vertrekt Max Verstappen morgen vanaf de tweede plek. Hij was een fractie langzamer dan Lando Norris van McLaren. Verstappen is blij met de kwalificatie. Vorig jaar won hij de Grand Prix van Spanje. Het weer vanavond overal droog met opklaringen minima van 11 graden. Morgen eerst wat mist, later zon maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij zo'n 22 graden. Na het weekend wordt het warmer.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 Nog mami tanto, dale. Ben ven, ben, ben ben ben. Nog niet eens tanto, dale. Ben ven, ben, ben ben, ben ben. Nog niet eens mijn tanto, dale. Ben ben ben, ben ben, ben ben. tanto, dale. Ben ven, ben, ben ben, ben ben. Nog niet dale. Ik laat je lachen als je dan bent. Kom op, kom op, ben je dan bent. Ik fumo goed als ik me chauffe.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 Zo, en alsof, uh, alsof dit geen lekkere binnenkomer is. Win-win en Rolf Sanchez. En ja, met dit zonnetje bij moet het lukken. Zeker. Hey, ja, het was inderdaad uh, dat je zegt van het uh, is terrasjes weer. Patrick Damien, hier bij CFM Entertainment Review, tweede Weer. De zon staat weer hoog aan de hemel. Gaan weer naar buiten, terrasjes lopen. Oh, you be flattered. be <laughs>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 Zo, de Nederlandstalige Julio Iglesias en uh, William Jensus en uh, had het over Milonga. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want tot 7 uur zijn we natuurlijk met de lekkerste muziek bij u. En uh, aan de telefoon heb ik natuurlijk ook Ralf van Manen. Ralf, een hele goede ja, avond. Ja, dankjewel. Jullie ook. Goede avond. Uh. Ja, ja, ja, ja. Ik ben, ik ben in Meupy, hoor. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, maar uh, ja... Weet je, ik, ik bel jou vanwege natuurlijk, uh, ik, ik kreeg een nieuwe uh, single uh, toegestuurd. En daar hoorde ik zulke bekende uh, teksten en melodieën in dat ik dacht van dat moet van Roos zijn. En, dat, en dan heb ik het over Jake Monteiro. Oh ja. Ja. ja. <laughs> Nee, nee ja, ik ben natuurlijk ook bij jou uh, op het concert geweest uh, in, de, in de, na de tijd van de, van de corona in uh, Dordrecht. Toen uh, mocht hij alles weer een beetje voor de helft hopen. Ja. ja. En dat, uh, ja, dat, was, uh, dat ging over de, de album uh, Levenslang, was dat geloof ik. Of uh, nee, uh, De Liefde Nog het Meest, zo was het. Ja, dat was het, het nummer Levenslang staat erop, maar de, de, ja, ja. de album heet zo, Kop... Ja. Ja. ja, want ik, ja, jouw naam hoor ik dus uh, her en der altijd weer uh, terugkomen. <laughs> ik denk, nou ga ik jou eens eventjes bellen. Nou, leuk. Ja, leuk. Nou, we zijn er, hè? Ja, ja. ja, want uh, hoe is het met, uh, met de optredens? Heb je nog concerten? Ja, ik, uh, nou, de, de, vroeger dan, uh, deed ik veel op uitnodiging en nu plannen we gewoon een toertje twee keer in het jaar. Ja. En, uh, ik ga in september weer met een Engelse songwriter op pad. En voor de rest ben ik heel erg druk in de studio met, uh, met mensen achter schermen aan het werk. Nou, ja, je noemde net al en zo ja. zijn er mensen. mensen. Vind ik ook heel erg leuk om uh, lekker in de studio aan de slag te zijn en, uh, en ook met anderen samen te werken. Ja, want je, je werkt ook samen, met de uh, hij deed toen Frank Sinatra na. Uh, uh, uh, ja, JP bedoel je. Ja, ja, ja. Ja, ja. JP is zijn uh, ja. Top. Ja, want daar werkte jij mee samen geloof ik ik. Ja, ook. Ook uh, in het verleden jaar gewoon uh, recentelijk niet echt uh, heel veel meer. Maar uh, ja, hij, heeft, hij heeft natuurlijk heel goed geboerd met onze uh, uh, Renato. Ja, ja. yeah, battle of de Bands. Uh, ja. Dus, uh, ja, het gaat hem goed, man. Dus dat is leuk om te horen. Om ja. Te zien. Ja, ja, daarom zeg ik jouw naam hoor ik steeds weer opduiken. <laughs> nee, maar je hebt toen een, ook een prachtig album gemaakt. Uh, liefde, nog een meest. Uh, ja, dat is eigenlijk meer, meer een beetje een ode aan, uh, aan uh, je naaste. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat, dat specifieke nummer is geschreven voor mijn uh, betere helft, voor mijn vrouw. Ja. Uh, die, uh, ja, die heb ik uh, heel lang geleden, die is al 46 jaar geleden, op het schoolplein Helmoed. En toen dacht ik van nou, het was tijd om daar zo'n een liedje over te, te maken. Ja, ja want wat, wat ik wel bijzonder vond, eh, eh, wat, eh, in dat concert natuurlijk vertelde je over je vader, eh, daar, daar toch ook wel een, een, een nummer over geschreven, zeg maar. Ja. En eh, ja, een heleboel verhalen, en, en je was eh, natuurlijk ook eh, eh, oud regisseur geweest. Uh, wat zei je nou oud een regisseur, regisseur. Nee, dat, ja dat nee. Ja, Of in ieder geval, het, je hebt politiewerk gedaan. Graag Sorry. Ja, ik wil dat graag worden. Ja. En ik ben, uh, ik heb het daar wel even in verdiend, maar uiteindelijk toch, uh, toch voor de muziek uh, gegaan. Ja. Ja ja. Uh, ja. ja, daarom zeg ik, het is allemaal nog blijven hangen, hoor. Ja, ik, ik ben het ja. Ja, nee, maar het is, uh, nee, maar ik, ik was uh, volledig uh, geïnspireerd door, uh, door jouw muziek de, en vooral de teksten. Uh, ja, die, die, die, die pakken nog wel. En, uh, Daar doen we het voor, hè, uiteindelijk. Ja, ja. ja en uh, ja, een bekende van mij... Die heeft, uh, die heeft een nummer ooit nog eens gebruikt... op een, uh, ja, een begrafenis. Nou. En, uh, ja. Dus, dus vandaar... Uh, ja, ik ken Jan poos, uh, wat dat betreft. In, uh, qua muziek dan. En ik dacht, nou, nu wordt het toch eens tijd... Ja, nou, het is gelukt hè. Ja, toch? Ja, je bent moeilijker te bereiken als de koningin, of de koning. <laughs> hey, maar, um, ja, je hebt destijds natuurlijk ook een grote hit gehad, uh, Testify to Love. Ja, ja, ja uh, dat, is een, dat, dat is een heel apart verhaal hoe dat gegaan is. Maar, uh, ik weet niet hoe lang we hebben, maar ik kan het wel in vogelvlucht even vertellen. Ja, als ik kan uh, graag. Um, nou, wij, wij, ik had met Henk Pol, en andere producers een plan opgevat... Heel lang geleden om een keer naar Nashville te gaan... ...dat wilden wij eens een keer uh, gaan verkennen daar. Ja. En toen wij daar waren, toen uh, hebben we meteen maar een album opgenomen... ...omdat we bij dezelfde publisher zaten daar. En dat liedje, uh, of, die, dat album is daar uh, op een dat uh, tv opgenomen... ...en dat is op de plank blijven liggen. En uh, na anderhalf jaar... Dan praten we over 1998 of zo. Na anderhalf jaar uh, kwam iemand dat bandje tegen. Dat was de E.N.A. name van Avalon. En uh, die dacht, die, die stopt op dat teken. En dus die dacht, oh, dat, is, dat is wel het eerste nummer als Testify. Dat is ja. wel een mooi, uh, mooi liedje voor die nieuwe band. Nou, dat, dat, dus hij heeft het daar toen uitgebracht. En voordat wij het uh, te horen kregen, stond het op nummer 1. En dat, dat heeft 6 7 weken op nummer 1 gestaan daar. Ja, dat is natuurlijk een scenario dat kun je niet verzinnen. Dat, dat, ja, het is ook een heel apart verhaal, hoe dat dan tot stand komt. En daarna uh, was er in een keer van alles mogelijk natuurlijk. Ja. toen kwam het liedje in de. Bij Nona Judd heeft het wel opgenomen. Toen kwam het in de, in de film. Daar in Amerika. En uh, toen wonnen we er ook nog een prijs mee. Dus dat was, ja, het bizar verhaal. Ja. ja, het is inderdaad een bizar verhaal. Want het, het is, maar het is ook een, een geweldig nummer, uh, Rolf. Het is, uh, ik, ik denk dat toch wel uh, dit nummer toch wel. Uh, ja, toch wel onderschat wordt ook. Ja, nou, het is natuurlijk uh, uiteindelijk in, in, uh, in Amerika en, uh, en eigenlijk over de hele wereld in, in de gospel is het overal wel, wel terechtgekomen. Ja. Het is geloof ik honderd keer in honderd verschillende manieren opgenomen. En uh, ik weet niet hoeveel vertalingen er zijn, maar het zijn er ook heel veel. Dus, en het, is ook, het wordt ook wel veel bij de force bij de gebruikt ook in, in het buitenland. Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel zijn leuke dingen. Die, ja. Uh, ja. Nou, maar het is ook natuurlijk ja, voor mensen die het nummer niet kennen, die moeten maar eens gaan luisteren. Het is, het is vooral ook de tekst, hè? Ja, het is heel positief, hè? Het ja, is ja, ja. Positief, uh, ja. ja het is, het, ik vind het een heerlijk nummer. Ik, ik ga hem ook zo draaien. En uh, ja, je bent uh, een druk man. Ja. Uh, je, je, je, gaat, uh, je gaat dus uh, uh, wel toeren, twee toertjes per jaar, zeg je? Ja, ongeveer. En uh, tussendoor doe ik ook nog uh, wel wat kleine altijd. Maar we hebben, ik werk in een groot theater in Veenendaal. Daar hebben ze ook drie studio's. Dat is de Basiliek. Ja. Uh, en daar zit ik veel in de studio, maar vaak met evenementen. Dan, uh, ja, dan help ik ook een handje. Dat is heel erg leuk om te doen. En daarnaast heb ik nog uh, samen met, uh, met iemand een uh, bedrijfje... waarmee we songwijderscamps organiseren in het buitenland, in Spanje. Oké. Okay. Uh, dus ja, goed. Het is uh, never a dull moment. Druk genoeg. Ja, want ja, het is... Uh, uh, jij doet ook uh, alleen uh, gospel, uh, zeg maar, een beetje? Dat tenminste, uh, qua muziek eigenlijk? Nee, in de, uh, dat ben ik wel begonnen natuurlijk, maar... Uh, als je het album liever leeft bijvoorbeeld, die, dat is ook wel... Dat kan daar buiten ook uh, prima, weet je wel. En met, ja. met de komst van uh, programma's als The Voice is die scheidslijn tussen uh, gospelmuziek en gewoon muziek is, is wat uh, minder heftig geworden. Dat was in Amerika nooit, uh, nooit een punt, maar uh, in Nederland wel, vooral in de, de jaren 90 en 2000 had, had men er toch een uh, apart beeld bij. Uh, maar dat is een beetje, uh, uh, ja, dat is wel vervaagd. Uh, het is wel leuk om te zien dat. Dus ik ik begrijp me in de alle twee werelden. Dus uh, met Jake bijvoorbeeld, uh, dat is natuurlijk helemaal geen nummer, maar wel heel leuk om met hem samen dat nummer te maken hè, met Robert van Beek. Ja. Nou, maar ik, zeg het, ik, ik, ik hoorde het nummer natuurlijk. Want ik kreeg het uh, toegespeeld van een collega. En uh, ja, die vroeg uh, of, ik hem, uh, of ik hem in de studio wilde halen. En uh, ja, ik heb hem eerst beluisterd. En ik, uh, ja, tot mijn verbazing. Ik denk dat ik ken niet anders dan jij erachter zit. Oh, oh. Dat, dat, dat, dat, dat ja, nou, ja, kijk. Ik zeg altijd, uh, uh, bepaalde muziek moet zich onderscheiden. Ja, en, en, en als je dan ook de teksten uh, daar ook nog uh, bij onderscheidt... dan, dan ja, heb je, krijg je totaal eigen sound. En die is herkenbaar. Nou ja, leuk leuk om, leuk om te horen. Sorry. Ja. En uh, ja, voor Jack is het ook leuk. Dus ik, uh, ja... Ja, ik, uh, ja, we zijn alleen... Uh, sorry, we zijn jij, of? Ik zeg, wie weet waar het allemaal weer toe leidt. Dus dat, uh, dat is allemaal hartstikke leuk om... Uh, ja. Te, ja. Het uh, kijk, ik vind muziek gewoon super leuk. Ik vind muziek maken met andere mensen heel erg leuk. En of ik nou zelf speel of, of ik begeleid iemand, of ik vind het een beetje, ik vind het allemaal prachtig. Dus, uh... Ja, ja, ja ik hoop je zeker nog eens een keertje bij een concert te zien een beetje in deze Katerijn of uh, ergens in Zuid-Holland nog. Ja, we hebben laatst wel een John Denver tribute gedaan. Dat, dat hebben we ook, ja, een drie of vier jaar gedaan. Uh, volgens mij was dat ook in Haarlem. In een theater. Maar dat was met een of andere feestweek. Maar ik ben even de naam kwijt. Uh, in Haarlem feestweek. Uh, ja, maar dat is dan waarschijnlijk patronaat geweest. Of niet? Uh, ik weet niet of het een patronaat was. Het was, uh, het was een heel mooi theater in ieder geval. Dat weet ik wel. Uh, Acoustie is ook heel, heel, heel mooi. Uh, ja, het is heel erg. Maar ik, uh... ja, ja, we hebben er twee namelijk in, in Haarlem zitten. Dus het was in het uh, midden van Haarlem. En moeilijk parkeren, er zat al een garage. Bij. Ah, oké, okay, ja, dat, dat, dat is het concertgebouw. Ah, oké. Okay. Ah, ja, dat ja, het is het concertgebouw. Ja. Patronaat is een uh, klein stukje verder. En uh, ja, daar, daar, uh, daar, daar treden ook uh, heel veel uh, bekende en uh, wat onbekende artiesten op. Ja, nou, het was, uh, was heel erg leuk om te doen. Ja. Hey Rolf, ik... Uh, ik wil in ieder geval uh, jou uh, bedanken voor uh, dit, uh, dit gesprekje. Ja, graag gedaan. En uh, ja, zo, uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou eventueel volgen en vinden? Uh, nou ja, ik had, ik had uh, een Instagram, uh, die heb ik weer. Een Instagram profiel en Facebook. Uh. Nou, Facebook ben ik afgegaan. Ik denk dat, dat ik even rust hebben. Ja. Toen ik er weer op ging, uh, heb ik net te lang gewacht. Dus toen ben ik heel veel... Uh, ik denk iets van 15.000 mensen kwijtgeraakt. Oké. Okay. <laughs> uh, dus nu, nu heb ik weer mijn Instagram opgestart. Gewoon onder Halve En de, de, daar is wat het een en ander op te volgen. En, en op de website. Ah, oké. Okay. www.halvemanen.nl uh, www ja. ah, Oké. Okay. En uh, de, de, de cd's zijn eventueel ook daar nog te bestellen. Zoals uh, Dichterbij en zo. Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Dus, uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, erg afgenomen de laatste, uh, de laatste jaren. Maar... Uh, want Spotify is natuurlijk helemaal, uh, helemaal op. Ja, maar uh, ja. we worden nog 50 CDs verkocht. Geen genoeg. Dus dat ja, is wel, uh, wel ja. leuk. Ik, ik ben nog een beetje ouderwets, eh, of? <laughs> <laughs> ik heb, uh, ik heb graag, uh, graag iets tastbaars. Ja, maar het was ook eigenlijk wel leuker. Vindt ja, kopen, ja. ja. Hey, mag ik jou bedanken? Ja, zeker. Jij bedankt en succes met uh, je programma. En wie weet, tot ziens. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ik hoop je zeker nog een keer te zien. Uh, Oké. Okay. We gaan hem draaien, testify to love. Oké. Okay. Hey, dankjewel en uh, fijn weekend nog hè. Tel bij. Hey dankjewel, Rolf. Hoi hoi. All the on the every dream that reaches out. That reaches out to find the love begin. Every word of every story. Every star in every sky Every call Peace. every act of mercy Testify to Love. En dat allemaal van Rolf van Manen. Ja, wat een goed nummer is dit. Geweldig. Ja. En zo gaan we van Ralf, gaan we weer naar Amsterdam. En dat doen we met Nico Landers. En ik heb een bungalow. Ja. En in de tussentijd gaan we ook even kijken... of we goed een resort nog kunnen bellen, bereiken. Ik zou zeggen, blijf lekker buiten tot 7 uur. Entertainment for you.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 Om een uur of vier En zeg de over nacht. Zeg maak je geen zorgen Ik betaal je wel morgen Ik heb voor de zekerheid de sleutel meegebracht Ik heb een bundel al hoog in ermelo Daar ga ik in mijn dromen steeds naartoe Ik amuseer me me dan Zolang het even kan Dat is wat ik als werk het liefde doe hoog Dan ga ik in mijn dromen steeds weer heen Gejachten en rennen Nee, ik laat me verwinnen Ja, dat houdt me in het leven op de been Ik kan me dan, zolang het even kan. Dat is wat ik als berg het liefst te doen. Ik heb een bungalow, vier in Ermelo. Daar ga ik in mijn dromen steeds weer heen. Geen jachten erin, nee. Ja, ik heb een bungalow, vier hoog. En dat in Ermelo. Ja, lekker de bungalow, maar goed. Dit dus was hij dan Nicolanders? Ik kom ik amuseer me dan, zolang het er... En aan de, aan de telefoon aan de andere kant uh, hebben we Groen Richard. Groen Richard, een hele uh, goede avond. Goede avond. Ja, goede avond. Heb jij ook een bungalow vier hoog in Ermelo? <laughs> nee, nee. Ik heb, ik, ik heb wel een huisje in Albelo. Maar... <laughs> okay. ja. Helaas. Ja, hoe verzin is je He? ze? Ja, echt. Hey, Hé, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Dit gaat nooit ja. meer weg. Ja. Althans, hij, hij, hij is al enige tijd uit natuurlijk. Nou, nu uh, anderhalf maand ongeveer. Ja, zes weken, zes, ja, zes zeven weken bijna. Ja. Hey, en, um, ja, zelf geschreven of? Uh, samen met een, uh, met een producer en schrijver genaamd Seert van Zanen. Uh, dat is een oud uh, docent van mij op het conservatorium In mijn heeft hij ook les. En... Um, ja, ik heb had benaderd van je een trek met mij willen maken. En uh, Chet is nogal een man die... Ja, die komt normaal zo bijna niet uit van kleine projectjes, zeg maar. Ja. Dus ik was echt ontzettend vereerd dat hij dat met mij wilde doen. Oké, okay. dus uh, je, je kent hem heel goed. <laughs> nou ja, ik, ik, ik ken hem van, uh, uh, van, van de lessen. Maar ja, buiten de lessen om uh, met zo iemand te kunnen werken, dat is natuurlijk... Uh, ja, uh, ja, dat is altijd een verrassing. Ja. ja. ja. Hey, en uh, ja, uh, hoe, hoe kwam je op het idee, überhaupt? Want... Nou, ik, uh, ik was met Chet in gesprek en we zaten in de studio en gewoon een beetje over het leven praten. Want zo kom je vaak op de beste ideeën voor liedjes. Ja. En toen hadden we het over, uh, over. Nou, ik heb best wel veel tatoeages. Uh, ik heb mijn beste verzameling nu. En toen zei je. Uh, uh, en er staan ook wat namen tussen van familieleden en van verbroken relaties en, uh, en dat soort dingen. En uh, mijn huidige vrouw heb ik laten tatoeëren, allemaal dat soort dingen. Ja, dus, en... dus, dus, dus het zit er zitten heel verhalen aan, dan, zeg maar. Er zitten ook wel wel verhalen aan, maar er zitten ook wel namen ergens onder andere tatoeages van verbroken relaties. Ja. En toen zei hij, vind je dat dan niet erg? weten dat dat er nog ergens staat? Of uh, ja. Ik zei, ja, eigenlijk niet. Want uit elke relatie neem je ook wel weer iets goeds mee. Ja. En uh, hij zei, nou, dat is een liedje gewoon. Oké. Okay. Nou ja, en zodoende zijn we dus, uh, ja, we kwamen heel snel uh, tot dit liedje. Ja, want het is uh, eigenlijk dan, uh, wat, je, wat je laat laten weren, is eigenlijk je levensloop. Ja, ja, onbewust wel. Op dat moment denk je gewoon, oh leuk, dat, ik zet er gewoon een plaatje bij op. En later dan denk je, ja, dat is toch wel weer, uh, dat is toch wel een levensfase waar je in zat. Ja, ja, want dat zeg ik als de, de verbroken relaties en dergelijke. Ja, vroeger werd het altijd afgeraden natuurlijk om een naam erop te zetten. Ja, inderdaad, zeker. Ja, nog steeds wel, hoor. Ja, toch wel? Ja, het wordt nog steeds wel afgeraden. Maar ja, weet je, ik vind het allemaal niet zo erg, joh. Ik laat wel, als het echt met was, zit daar een paar bloemetjes overheen tatoeëren. En dat vind ik wel weer goed, dan gaan we gewoon weer door. Ja, ja. Ja, het gaat niet altijd, hè. Nee, je moet ook slimme tatoeages laten zetten, hè. Ja, ja, nee, maar zodoende dus, uh, had, ik, had ik het idee van, ja, weet je, vind ik dat erg dat er nog namen van mensen staan? En dan denk ik, ja, eigenlijk niet, weet je. Uh, positief, je hebt altijd positieve dingen bij mensen meegemaakt uh, en negatieve. Je neemt altijd wel weer wat van mee. Ja, ik zeg altijd, uh, en, uh, ja, het, het is, het is wat, je, wat je hebt meegemaakt. En, en ja, de, de goede dingen blijven vaak wel hangen. Daarom, daarom, je, daar hoort het gewoon bij. Ja, dat, dat hoort er inderdaad bij. En, uh, ja, uh, het gaat niet altijd zoals jij uh, het wil, zeg maar. Nee, helaas niet. Nee. <laughs> dat zouden we graag allemaal willen, maar... Nee, uh, dat, uh, de, de, de praktijk uh, leert anders. Ja, klopt. Hey, um, ben jij als stiekem... Uh, want deze is nu een week of zeven bijna oud. Uh, ben jij als stiekem uh, achter de schermen al bezig met, met iets anders... Nou, uh, ik heb de, uh, meerdere ideeën liggen, uh, maar wat, wat ik nou echt wil uitbrengen en wat het er nou wordt, dat is echt een beetje de vraag. Oké. Okay. Het uh, is nog een beetje afwachten en kijken wat op mijn pad komt. Ja, want de, de ideeën zijn er genoeg, uh, maar de ideeën gaan dan ook uh, richting een uh, lekker zomers uh, klank weer, of? Uh... Ja, dat denk ik wel. Dit was echt een keer een heel uitstapje, omdat het ook zo'n serieus uh, onderwerp was. Ja. Nou ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is, ja... Ik zeg altijd, een zanger moet vele vormen kunnen zingen. Ja, precies. Dus dat was voor mij een keer anders dan waar mensen van me gewend zijn. Ja. En, um, maar we gaan hierna gewoon weer lekker uh, natuurlijk weer tropische dingen maken. Ja, tuurlijk. Dus de tropische dingen, maar er is ook altijd even tijd voor een beetje... Uh, de, de Engelse walls, om het maar zo te zeggen. Ja, toch? Die horen bij Ja, toch? Soms, hè? ja, ja dat, is, dat is ook wel eens lekker, hoor. Ik bedoel... Ja, uh, keer ik bedoel, als je een uur of twee, drie tussen de uptempo zit, zeg maar, dan verlang je toch ook wel een keertje naar wat rustiger. Daarom. Ja, toch? Hé, waar kunnen mensen jou helemaal volgen qua agenda? Nou, als ze mij naam kunnen intikken, en dat is vaak het lastigste, Juan, dat is J-U-A-N. Ja, gewoon op zijn Spaans, zeg maar. Juan op zijn Spaans en uh, Richard op zijn Nederlands. Nou, dan kom je aan het heel eind en dan uh, ben ik echt overal te vinden. Ja, dan, uh, dan klapt die, uh, die monitor even zelf uit elkaar. Zoveel uh, groene research uh, kom je tegen. Ja, nou, dat gewoon mee dan. <laughs> mee, voel mee. <laughs> hey, maar um, ja, ga, ga je nog wel wat leuks doen? Uh, ben je nog uitgenodigd ergens op open podium uh, van de zomer? Uh, nou, mijn agenda zit al best wel heel vol en vaak nog met afbesloten uh, uh, feestjes of verjaardagen, bruiloften, dat soort dingen. Waardoor uh, die open podia is altijd een beetje, uh, ja, wordt altijd wat later gepland. Dus is altijd lastig om er nog tussen te krijgen, zeg maar. ja. Dus uh, dit, deze zomer nog vrij weinig. We gaan wel naar, uh, naar Spanje nog met een uh, grote groep met, met aanhang. Oké, okay, dus uh, de, de tour naar Spanje, dat, uh, dat gaat gewoon door? De tour naar Spanje gaat gewoon door, net als elk jaar. En uh, ja, zo zijn we gewoon lekker druk deze zomer. Ah, oké. Okay. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, als jij hem dan aankondigt, dan gaan wij hem uh, lekker draaien. Nou, lieve luisteraars, hier bij mijn nieuwe single, Dit Gaat Nooit Meer Weg. En gewoon is het, ik zou zeggen, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Graag gedaan. En, dan en uh, fijne uitzending. Ja, dankjewel. En jij een heel goed weekend. Ja, goed, en succes dan. met de optredens. Dankjewel. Oké, okay, hey, goedjes. Hoi, hoi. Neem ik met me mee, soms hield het geen stand. Maar dat is oké, okay. ik draag ze dichtbij me, verankert in eend. Als een boei die blijft drijven en nooit meer zingt. Dit zijn de lessen die ik heb geleerd. En een keren vallen, dat is echt niet verkeerd. En ondanks de storm en de ruwe zee, blijft hem bedanken. En draag ik het mee, want zo is het leven, er is niet één weg Soms heb je mazzel, en dan weer weg Toch blijven we doorgaan, ook al is het wat niet. De feiten, want ik heb niet veel keus. De liefde gaat verder, dat is altijd geweest. Ik ben wie ik ben en mijn hart klopt nog steeds. Maar zo is het leven, en er is niet één weg. Soms heb je mazzel, en dan weer weg. Toch blijven we doorgaan, ook al is het wat niet. Van de fouten die ik heb gemaakt En de pijn die ik bij me raak En dit gaat nooit meer weg. Ja, wat een heerlijke ballad. En wat gaan we doen? Ja, we gaan nog eventjes... een uh, keer uh, draaien. Van andere hazes. En ik ben een gokken. Door. ik ben een gokker. André Hazes hier bij ZFM. Entertainment tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal op die 106.9. En natuurlijk de DB Plus 6A. This is the new generation. En Jerusalem. Blijf er lekker bij, want we gaan nog eventjes surfing bellen. Ja, zeker. Over zijn nieuwe single. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Kilando lo sé uh hané nami zu gangishi quiero salen más picana nami kilando lo sé uh hané nami zu ZANG Goedemorgen. Ja, ja, ja. I Ja, dat was hij dan. Zeg niks. En dat allemaal een nieuwe single van Gladys Grace natuurlijk. En uh, ja, vandaag was ik dus de hele dag op het circuit. Dus ik dacht, waarom niet? Perry Korsden en The Race. Radio. Alleen op ZFM. Ja, en dat morgen natuurlijk weer. De hele dag vanaf het circuit in Zandvoort natuurlijk weer. De, de historische Grand Prix. Waar we dus vandaag ook lekker de hele dag aanwezig waren. En um, ja, wat, wat even kijken hoor. Wat gaan we doen? Ja. ja. Ah, het is nog weer zover. Ja. Ja, het was nu weer een waar genoegen. Eh, twee uurtjes eh, view. En natuurlijk de hele dag eh, vanaf het circuit op Zandvoort. Eh, ja, tijd voor komen, tijd voor gaan. En eh, ja, we moeten ook weer eens een keertje naar huis, hè. Ik zou zeggen in ieder geval eh, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Ook als je naar Race Radio hebt geluisterd natuurlijk de hele dag. Wat een sensatie is dat weer daar op, eh, op het circuit... Geweldig georganiseerd. Heerlijk, ja. Die motoren, ja, de adrenaline... die, die, die voel je gewoon door je aderenstroom als je daar bent. Dus als je morgen niks te doen hebt... zeker nog eventjes lekker daar naartoe gaan. En dan als het dit weer blijft... nou, dat zou helemaal geweldig zijn. Hey, ik zou zeggen... ja, voor Race Radio hoor je mij morgen weer. Eventjes zo in de techniek. En, ehm... Um, ja, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, volgende week zijn we natuurlijk uh, eventjes een weekje vrij. Dus over twee weken ben ik weer uh, bij u. Ik zou zeggen, tot morgen. En uh, tot over twee weken. Hey, groetjes. Bij mij en een goed weekend.